Twee uur. Clemens Petersen met het NOS Journaal. Een Britse supermarktketen stopt met de verkoop van losse keukenmessen. Daarmee reageert het bedrijf, Asda, op een reeks moorden met messen op Engelse tieners. Vorig jaar werden 285 mensen doodgestoken in Groot-Brittannië, een recordaantal. En dit jaar kwamen tot nu toe al 39 mensen om het leven bij steekincidenten. Vooral tieners zijn het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie houdt er sterk rekening mee... dat de voortvluchtige topcrimineel Ridouan T. opdracht heeft gegeven... voor de aanslag op de Telegraaf. De krant schrijft dat vandaag en het OM bevestigt dat. Maar zegt dat T. officieel nog geen verdachte is. Afgelopen zomer ramde een bestelbusje de pui van het Telegraafkantoor in Amsterdam. Daarna werd het busje in brand gestoken. OM zou T. op het spoor zijn gekomen via ontsleutelde telefoonberichten. CDA-leider Buma wil dat mensen die in de bijstand zitten... een basisbaan krijgen voor zo'n 20 uur in de week. Hun uitkering wordt dan met 15 verhoogd... naar 85 van het minimumloon. Hij denkt dat ze hierdoor gemakkelijker doorstromen... naar de gewone arbeidsmarkt. Buma denkt aan ondersteunende banen in bijvoorbeeld de zorg... het onderwijs en bij de pensioenendienst, zegt hij in het AD. Vakbond FNV ziet in het verlagen van de AOW-leeftijd... voor zware beroepen geen structurele oplossing. De bond wil wel meewegen, maar houdt vast aan het plan om de AOW-leeftijd voor iedereen de komende vijf jaar te bevriezen, op 66 jaar. De FNV reageert daarmee op het voorstel van drie werkgeversorganisaties voor vervroegde AOW voor zware beroepen. In dit is het graaf, toen de organisaties daarmee naar eigen zeggen een handreiking naar de vakbonden, om de pensioenonderhandelingen nieuw leven in te blazen. Het weer. In de loop van de dag buien met kans op hagel en zware windstoten. Het wordt 9 tot 12 graden en er waait een vrij krachtige tot stormachtige wind. Vanavond is de wind wat minder hard, maar morgen is die weer stevig... en met 8 graden is het dan wat kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Onze clowns zijn er voor kinderen die ziek of gehandicapt zijn en voor mensen met dementie. Ze kijken naar wat de ander nodig heeft en helpen even de zorgen en angst vergeten. We kunnen dit niet zonder jouw steun. Help mee. Ga naar klinieclowns.nl en doneer nu. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de Kassa-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zierven. Zierven. Met nu Zandvoort op zaterdag. Een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Ja, wel met deze, deze classic van Jocelyn Brown. You're the somebody else's guy. Ja, even na twee uur op de zaterdagmiddag of de maandagmiddag. Goedemiddag Zandvoort en welkom. We zitten er weer, Albert-Jan. Ja, goedemiddag. En weer buiten is helemaal niks. Dus blij dat we binnen zitten. Ja, maar het hoort niet zo. Als we binnen zitten hoort de, schuil, hoort de zon te schijnen. Dat bedoel ik, ja. Ja, goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, we werken live drie uur lang vanaf de Tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. Eh, we hebben weer een overvol programma en we hebben zelfs een primeur. Daar kom ik zo even op. Goed, wat gaan we doen? Nou ja, uiteraard Zandvoort nieuws in het kort. Diverse Zandvoortse items. En natuurlijk om half vier de evenementenagenda. Dus leg maar vast een pen klaar. Want dan kunt u meeschrijven, want er zijn weer van allerlei leuke evenementen in... en rondom ons prachtige dorp Zandvoort die uw aandacht verdienen. Dat om half vier. Nou, vorige week had ik het voor het eerst echt dat, het idee... dat we er helemaal naast zaten met het weerbericht. Ja. Uh, hopelijk dat het vandaag beter gaat, het weerbericht. Uh, blijft het zo, wordt het beter, wordt het minder. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Hadden we vorige week uh, Piet als dier van de week. Nou, die is nog steeds uh, op te halen in het dierenthuis. Maar deze week hebben we Elvis... Het dieren van de week, Elvis, rond de klok van half vijf. En het gedicht van de week, Rob, je hoeft niks uit te zoeken... want uh, afgelopen week had je die C Cire actie van Doe eens lief. Ja. Ik heb me daardoor laten inspireren met het gedicht van de week... Wees nou eens lief. Dus dat om kwart voor vijf. Het gedicht van de week, Wees nou eens lief. Zoals gezegd, Zandvoorts nieuws in het kort. In het tweede deel van het eerste uur uh, van Zandvoort op zaterdag... ja dan krijgen we een primeur, in ieder geval voor ons programma... Want dan hebben we de release van een uh, nummer van een collega van ons... en wel uh, Ruud Janssen. Uh, het zit weer tegen op de A9. Hij is leuk. Het is een weder-release. Hij is al een keer eerder uitgekomen... maar nu hebben ze hem weer opnieuw uh, uitdoen komen. En voor ons is de primeur... het zit weer tegen op de A9... van onze collega Ruud Janssen, wel bekend van de Ruud Janssen-band... en de drummer van die band, Charles Duif. Uh, verder, uh, we zijn, we gaan voetballen. Uh, Zop 1, en Zop staat voor? Zuidoost Beemster. Heel goed. Die spelen thuis tegen SV voor De wedstrijd begint om half drie. En om tien over half drie gaan we voor het eerst met uh, Jan van der Leden uh, uh, schakelen. Want die is daar voor ons live aanwezig. Kwart over vier, een uitgebreide pitreport. Want het is nog een weekje te gaan en dan, dan is het zover. Dan gaan we weer los en dan heb ik het over, natuurlijk over de wereld van de Formule 1. Maar er zijn nog wat, uh, behoorlijk wat nieuwtjes uit de pitstraat. Dus meer nieuws daarover tijdens pitreport om kwart over vier. Uh, eind van de maand een groot evenement. De, de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort en de Runners World. Wat was het ook alweer, Runners World? Circuitrun. Circuitrun, heel goed. Uh, en uh, natuurlijk hebben we nog een blokje sportkort. Verder kijken we natuurlijk ook even naar de WK shorttrack, wat dit weekend wordt verreden. En als daar nieuws van is, ook dat zullen we u niet onthouden. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige... Oh, we hebben ook al verzoekjes, hebben we ook al, hè? Ook al. Ook ja, ook al. Ja, ja, ja. Ja, wanneer die komt, moet, hou ik nog even geheim... want ik heb er zelf geen kijk op. Maar in ieder geval, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En buiten al die informatie om, uiteraard ook uh, lekkere muziek vanmiddag... zo ook de verzoekplaten, ze zijn welkom... Stuur even een whatsappje naar Albert-Jan of naar mij. Ja. En dan uh, zoeken we de plaat uiteraard er even bij en uh, draai hem vanmiddag voor je. Wat we nu gaan doen is de volgende plaat instarten. En we zeggen kijken doe je trouwens via www.zv-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10A. We gaan terug naar de jaren 80 met Whitney Houston. Het blijft gewoon uh, goede muziek, de muziek van Whitney Houston. Je hoort haar ditmaal met I Wanna Dance With Somebody. Belevert Ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. En digitaal te ontvangen via Sigau hier in de regio op kanaal 40. Girl, every minute, 60 in an hour. for a of your touch, yeah. Since the beginning You and me got together Girl, I came to love it so much Alright I just can't leave it alone Baby Your love is bij CFM, noemen we deze Alan Clark gewoon een zonfoorter. En daar zijn we trots op, want hij heeft heel veel goede platen gemaakt. Onder meer ook met zijn vader natuurlijk. En dat is een echte zonfoorter. Je hoort hem ditmaal met de single Sweet Taste. Ja, het is 19 over 2. De zaterdagmiddag of maandagmiddag voor de herhaling. En het betekent tijd voor het nieuws in het kort. De sluiting maakte nogal wat los in Zandvoort in januari. Kringloopwinkel Het Pakhuis had een belangrijke sociale functie... maar moest plaatsmaken voor woningbouw. Afgelopen weken maakte de winkel bekend... dat het een tijdelijk onderkomen heeft gevonden in een pand bij het strand. Het Pakhuis eh, liet afgelopen woensdag weten... dat er een tijdelijke locatie is gevonden in een pand bij het strand... naast het casino. Vanaf donderdag 14 maart kunnen mensen weer oude boeken, platen, meubels en kleding inleveren. En het is nog niet duidelijk of de winkel weer een permanente plek in het dorp krijgt. Eerdere onderhandelingen daarover met de gemeente liepen op niets uit. Ondanks dat de wethouder wel een aantal nieuwe plekken had voorgesteld. Omdat onder meer buurtbewoners protesteerden en de contracten tijdelijk waren... kwam het nog niet tot een definitief akkoord. Maar ze zijn in ieder geval weer terug. Circuit Zandvoort is voor de internationale management van de Formule 1... de eerste en enige, de enige gegarigde om de Grand Prix van Nederland te organiseren. Mocht de business case van Zandvoort niet rondkomen... dan gaat de belangrijkste autoracedivisie ter wereld aan ons land voorbij. Concurrent Circuit Assen wordt niet beschouwd als optie. Op 4 maart uh, jongstleden heeft de Nederlandse Sportraad... een open brief gestuurd aan betrokken partijen... over de mogelijke organisatie van de Formule 1 in Nederland... De brief is gericht aan het kabinet, het parlement, de provincies Noord-Holland en Drenthe... de gemeenten Zandvoort en Assen en uiteraard naar beide circuits. Na raadpleging van de Formule 1 Management constateerde de NL Sportraad... dat de organisatie van de Formule 1 alleen aan de orde is in Zandvoort. De NL Sportraad ziet de organisatie van de Formule 1 als een grote kans voor de vele Nederlandse fans om van de autosport en natuurlijk van Max Verstappen te genieten... maar ook als kans voor regionale ontwikkelingen in Holl en Holl en Holland promotie. De NL Sportraad doet een oproep aan betrokken partijen... om maximale economische en maatschappelijke impact te realiseren. Publiek private in samenwerking, samenwerking tussen overheden... en inter interdepartementale samenwerking achter de NL Sportraad hierbij cruciaal. Het Zandvoorts Museum zal vanaf 11 maart tot en met 26 maart deels uh, gesloten zijn en deels geopend zijn in verband met het, uh, de voorbereiding van een nieuwe expositie. En Gedurende de opbouwweken van de nieuwe expositie is het Zandvoorts Museum wel geopend, maar er zijn alleen de stijlkamer, nostalgisch water- en vuurwerkwinkeltje en de historische inloopkast op de kleine zolder toegankelijk. De speelgoedwinkel Intertoys in Zandvoort blijft open. Dat valt op te maken uit de mededeling van de curatoren van het failliete Intertoys. Het personeel mag nog niets zeggen. Ze laten weten dat het Portugese speelgoedbedrijf Green Swan een doorstart gaat maken met een groot aantal Intertoys winkels in Nederland. Dat houdt in dat 1000 tot 1500 werknemers hun baan behouden. Uit de lijst met vestigingen die gesloten worden staat Zandvoort niet vermeld. Wel gaan de winkels in Hoofddorp en Beverwijk dicht. De leiding van het filiaal aan de Halterstraat... wilde afgelopen vrijdagmiddag nog niet reageren. We mogen niks zeggen van het hoofdkantoor, was de enige reactie. Dat nou, zou top zijn als Interno toys behouden zou kunnen worden voor Zandvoort. Tot zover. Ja, dankjewel. Het uh, nieuws in het kort is uiteraard ook uh, na te lezen op onze eigen app. En mocht je die nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder de ZFM Zandvoort... en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. We hebben weer eens onder het stof vandaag gehaald bij CFM. Deze van de Gloria Estefan, tezamen met de Miami Sound Machine en de Bad Boys. We begonnen vandaag wordt op zaterdag met regen buiten en ellendig weer. En inmiddels schijnt de zon. Dus het weer is gewoon niet te voorspellen. Ik wens je heel veel succes. Zo ja. dadelijk om half drie. Oké, okay. nou laten we eerst even met iets anders beginnen. Eind van de maand natuurlijk een gigantisch mooi sportief weekend. Het begint op zaterdag met de 30 van Zandvoort. Zondag dan de omloop van Zandvoort. Eh, dat een een evenement en daarnaast natuurlijk ook nog de circuitrun op zondag. En wel op zondag 31 maart is het circuit Zandvoort voor de twaalfde keer op rij en, eh, het terrein voor. En dan komt die 13.000 deelnemers aan de Runners World Zandvoort circuitrun. Meer dan ooit staat het racecircuit in de belangstelling vanwege de mogelijke terugkeer van de Formule 1. Het zijn de scherpe bochten en de uitdagende heuvels van het circuit... die tijdens het hardloop-evenement garant staan voor een spectaculaire ervaring. In combinatie met kilometers over het strand, door de glooiende duinen achter Zandvoort... en door het sfeervolle centrum van onze bladplaats... wordt dit ook wel eens de meest afwisselende parcours van Nederland genoemd. Er staat een halve marathon, 12 kilometer, 5 kilometer en een kids circuitrun op het programma... is voor iedere loper dus een geschikte afstand... Om het voorjaar goed mee te beginnen. De kortere afstand van 5 kilometer heeft dit jaar een vernieuwd parcours dat volledig op het circuit is uitgezet. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is het de kids circuit run 900 meter of 2,5 kilometer. Inschrijven voor alle afstand, afstanden, zowel individueel als businessrun... is tot en, met aanstaande, tot, tot en met maandag 18 maart. 18 maart Nog een weekje? Nog een weekje mogelijk. En wel op www.zandvoortsequieren.nl www.zandvoortsequieren.nl Alleen voor de kidssequieren, 0,9 en 2,5 kilometer, kan er op zondag 31 maart nog ter plaatse worden ingeschreven. Zoals gezegd, het wordt een sportief weekend, het allerlaatste weekend van maart. Want naast de Runners World Zandvoortsequieren organiseert de Champion in hetzelfde weekend het wandelevenement 30 van Zandvoort, en dat op zaterdag 30 maart. En het fietsevenement Omloop van Zandvoort, ook op zondag 31 maart. Tijdens het sportiefste weekend komen we wellicht. Zo rond de 25.000 deelnemers in actie. Zo hij hey. trek je sportschoenen maar aan voor uh, dat uh, mooie weekend... zo uit het eind van deze maand maart. Zo dadelijk het weerbericht. through?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 Go give love to your body As only you that can stop it. Go give love to your body Go give love to your body alweer heel veel maanden geleden maar het blijft wel lekker, vandaar dat we weer eens voor je gedraaid hebben. Deze zingen van Sene en Sia en Das dong. Het is twee over drie, betekent tijd voor... En de weerman zit tegenover mij, Albert-Jan Vos. Ja, daar, ik zit binnen, hè? heel veilig. Ja, jij zit binnen, want uh, ja, wat, wat doet het weer allemaal vandaag? Ja, Rare dingen. Zoals je al kon zien, vandaag zijn er wolkenvelden en verspreid overdag is een bui mogelijk. Geregeld schijnt de zon en er waait een stevige westenwind. Over land waait het vrij krachtig tot krachtig en aan zee hard. Windkracht 5 tot 7 met kans op zware windstoten tot 90 km per uur. En vanavond en de komende nacht is het bewolkt en vanuit het zuiden gaat het regenen. De wind neemt in kracht af en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselende wolk en komt het tot enkele buien. De zuidwestenwind neemt weer in kracht toe en wordt vrij krachtig in de polder... en krachtig tot hard aan zee met een kans op zware windstoten. Na het weekend blijft het uitermate wisselvallig met regen of flinke buien. Maar omdat we dan wat dieper in de polaire lucht komen... worden deze buien maarts van karakter en kunnen gepaard gaan met hagel, onweer... en wellicht ook smeltende sneeuw. De temperatuur wordt buiten de buien om niet hoger dan een graad of 7 à 8. En in de nacht en vroege ochtend is het een graad of 2 of 3. Later in de week loopt het kwik weer wat op. Aldus Rico schreuder. Dankjewel, maar we worden er niet echt vrolijk van het weer van de komende dagen. Niet echt. Het weer is te volgen op meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. En hier is de nieuwe single van Mabel.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 My friend said you were a bad man I should've listened to them back then And now you're trying to hit me up again Nah, nah, nah, nah I'm over you And I don't need your lies no more Cause the truth Is without you, boy, I'm stronger And I know You said that I'd change with a cold heart But it was your game that last Cause ooh, I'm over you Don't call me up I'm Don't wanna talk about us. Try to leave it behind. One drink and you're out of my mind. not of to get up. Baby, I'm on the high. and You're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me. So up in the club up the En vanavond tussen 7 en 9 hoor je ze weer de 40 beste platen uit Europa. En dat allemaal in het programma de Euro Breakdown. Vanavond gepresenteerd door Mike Bulee. En deze dame uit de Engeland, Zweden en Spanje. Ja, drie landen tegelijk. Die komt ook voor in de hitlijst. Mabel was dat en Don't Call Me Up. En hij schrijft een hele bekende moeder, dat is Nene Sherry van Buffalo Stents. She was a Jezebel, this Brixton queen Living her life like a backstreet dream Tell my the lies when the truth was clear I think she knew what I wanted to hear Spin them around like a wheel on fire Walking on a tightrope on love's highway Fatal attraction is where I'm at There's no escaping me I Lali Dat is een van de eerste van deze Maxi Priest. Ja, we kennen hem onder meer van Wild Worlds en deze Close to You. Je zei het aan het begin van dit programma, Albert-Jan. Onze ja. eigen collega Ruud Jonsen, ja, die is in het nieuws geweest met de plaat die hij gemaakt heeft. Ja, het hele verhaal gaat al een hele poos terug, maar dat mag je zo meteen zelf vertellen. Want uh, afgelopen week waren onze collega's van NH Nieuws bij hem op bezoek... Uh, en, uh, de drummer van de Ruud Janssen-band... want daar hebben we het over, natuurlijk onze collega Ruud. Wie kent de Ruud Janssen-band niet? De drummer was ook aanwezig, Charles Duif. En die lanceerden, als het ware, om het zo maar te zeggen... Een, een, een nummer wat heel vroeger al een keer door hun gespeeld werd... maar nu weer in het verse vers jasje is gestoken. Onder de pakkende titel, het zit weer tegen op de A9. Nou, die blijft wel hangen. Maar goed, het mooie is, Ruud Janssen, luisteraars en kijkers... niet te vergeten, het is niet alleen de, de stille kracht... En de hardwerkende kracht achter ZFM Lunch. Het dagelijkse programma tussen 12 en 2. Maar daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor ZFM Klassiek. op de vrijdagavond tussen 7 en 9. En op de woensdagmiddag ZFM de finieljaren. En zijn partner Angela is natuurlijk. die presenteert daarnaast ook nog eens het Hard Rock Café. En in het verleden was hij ook medewerker aan het programma Down Memory Lane. En Battle of the Giants. Dus Ruud zit niet stil. Zo. Maar dat kan hij wel doen als hij op de A9 zit. Want uh, een middel tegen fileleed, zo noemt Ruud Janssen het... van de gelijknamige muziekband... hun nieuwe nummer dat ze deze week uitbrachten. Het zit weer tegen op de A9. Hoewel de tekst niet uitblinkt in vrolijkheid... mag het nummer toch zeker niet worden gezien als een klaagzang. Het begon ook als een grap 21 jaar geleden, zegt Jansen... achter de toetsen van zijn piano... toen een van de bandleden weer eens te laat kwam en het refrein ontstond. Later vonden mensen het zo leuk en ze zeiden... maak het eens af, aldus Jansen. Nou, het is af. En uh, onze collega's nogmaals van NH maakten de volgende reportage in Beverwijk. Zit we tegen op de A9... Morgen, weer hetzelfde last. Die nummer moest er gewoon een keer komen, want er zijn zoveel mensen die zo, zo, zo verdrietig zijn elke ochtend. Maar het zit weer tegen op de A9. Het begon 21 jaar geleden als een grap. Toen een van de muzikanten van de Ruud Janssen-band weer eens te laat kwam opdagen. Maar deze week leidde het toch tot een volwaardig nummer: om de automobilisten weer te laten swingen op de A9. Gewoon een beetje, een beetje lachen om, om het feit dat het regelmatig vastloopt. En dat was 21 jaar geleden al zo. En het is nog steeds zo. Er wat dat betreft, ondanks alle reconstructies en verbeteringen, is het nog niet zozeer verbeterd. Uh, ik, ik ga nu zelf ook met, met een wat, wat uh, lekkerder gevoelde file in. Dankzij uh, ons gemeenschappelijke inzet. Tien zeg kilo. Maar. Uh. En tegen op de A9. En ik ben nu dus van plan om uh, het dan toch ook maar op Spotify en dat soort uh, uh, audio, media uh, te gaan uitbrengen. Dan kunnen de mensen ervan genieten in de auto. Dan, dan zou je merken: dan heb je het helemaal niet meer in de gaten dat je in de file staat. je zit gewoon te zwingen achter het vuur. Zo gaat ook Arbeidsvitamine. Arbeidsvitamine. Vitamietjes voor het hart. Zou ik het willen noemen? Ja. Muzikale vitamietjes voor het hart. Ja, dat zeggen ze helemaal goed. Hè? Onze collega's uh, Charlotte Duif en uh, Ruud Jansen. Het zit weer tegen op de A9. Dat gaat zeker een uh, grote hit worden. En uh, op het moment dat hij op Spotify uh, staat... dan uh, kan iedereen ernaar luisteren. Maar wij hebben de primeur. Jawel, hier is hij. Zoveel. <hijf> het zit weer tegen op de A9. Het uh, nummer van uh, de ruud bent. Leuk, ver... leuk om hem te draaien. Je zou, op, met, Jan. je zou met plezier in de file gaan staan. Ja, toch? Ja, ja. ja dat zei Sarah ook. Ja. Nu staan we weer met plezier uh, in de file op de A9. Zit het weer een beetje tegen. Geweldig. Geweldig. Nee. Dus, dus nou, straks gaan we weer uh, contact uh, proberen te krijgen met uh, Jan van der Leeden. Ja, want uh, onze, onze, onze, onze telefooncentrale doet weer raar. Die uh, doet helemaal niks. Dus. Dus. Goed, de jongens van het TD zijn. Dan we hopen dat die ons uit de brand kunnen helpen. Goed, wat gaan we doen? Ja, NL Doet komt er weer aan. En uh, het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart aanstaande... samen met duizenden organisaties in het land weer NL Doet. De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland. NL Doet zet, vrij, zet een vrijwilligerswerk in de spotlights... en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook in Zandvoort wordt er actief meegedaan... aan het landelijke project van het Oranje Fonds... Zo wordt in Zandvoort op zaterdag 16 maart groot onderhoud verricht aan het terrein... en clubhuizen bij de scouting Stella, Maris en Willy Broders. En op het terrein wordt naast het uh, houtcontainer een nieuwe gaskooi gemaakt. De clubhuizen worden van binnen en buiten gecontroleerd, opgebreken en zo nodig gefixt. De luiken, kozijnen en deuren worden voorzien van een nieuw laagje verf. Ook zijn de vloeren in alle ruimtes toe aan een grondige rijdingsbeurt. Bij Stichting Kinderdagverblijf Pippaloentje Pluk kan je zaterdag op 16 maart bij goed weer, weer aan de slag in de tuin van Pip en de tuin van Puk. En voor een lekkere lunch zal worden gezorgd. In de tuin van Pippaloentje kun je onder meer pandjes zetten in de grote bloembak, moestuintjes klaarmaken, de kleine tuintjes van de babygroep en de peutergroep schoonmaken en voor enkele sterke mannen de fundering van een oud beeldje verwijderen. Bij slechte weer zijn er diverse schilder- en timmerklusjes binnen. In de tuin van Puk wordt de plantenbakken op de trap van nieuwe planten voorzien... en het terras, de speeltuin en het pad moet worden schoongemaakt. Tot slot kun je op zaterdag klussen in en om de protestantse kerk... met als resultaat een schone kerk, een mooie tuin... en alles weer strak in de lak. Vooral de gezelligheid met elkaar is belangrijk. Wilt u daar doen? Ga dan voor meer informatie over de klussen... en ga geef je op via www.nldoet.nl www.nldoet.nl En doe mee volgende week zaterdag met NL Doet. Dankjewel Albert-Jan. En wij hebben weer een klassieker zo op de zaterdag bij CFM. Hier is Cream en White Room. En ook de gouden oude muziek vergeten we zeker niet te draaien voor je. Wat dacht je van deze single die je zojuist hoorde van Cream en The White Room? Het is tijd om te gaan naar Zuidoost-Beemster. Bij de wedstrijd van vanmiddag is aanwezig Jan van der Leden. Goedemiddag Jan, welkom. Hoi Rob. Hé, hey, goedemiddag. Hoe is het daar Jan? Uh, stormachtig. Stormachtig. Ah, donder is niet normaal. Oh, en hier schijnt de zon, maar goed. Maar... Op dit moment hebben we dus de wind mee, of de storm mee, laat ik maar zeggen. En we staan helemaal voor. We begonnen al direct met een paar vlammende schoten van uh, Jesse Daan en Nuitzolle Berg. En we kwamen eigenlijk op 1-0 door een, hens, een tweede hensbal die uh, nu uh, omgezet werd in een penalty. En die keurig ingeschoten werd door Jesse Daan. Oké, okay, als je nou naar de eerste tijd van deze wedstrijd uh, kijkt... Is uh, FV, uh, S.V. Zalvoort ook echt uh, de sterkere ploeg? Nou, op, op dit moment wel, maar dat is niet zo heel gek natuurlijk, hè. Uh, Zuidoostbeemster, Zop, om het waksal op te noemen, die graven zich een beetje in. Want die hebben dus de storm tegen en wij hebben die storm mee. Dus het gaat allemaal net even makkelijker. Al is het wel moeilijk om ballen goed aan te laten komen. Dat is, dat is jammer. Maar de vorige wedstrijd hebben wij eenmaal verloren van Zop. Dat was thuis. En dat was jammer, terwijl we eigenlijk wel de betere ploeg waren. Oké, okay, dan is het nu lekker dat je nu al uh, voorstaat met uh, ja, 1-0. maar we zijn een kwartiertje bezig, hè? Ja, dat is ook weer zo. Nou, jij gaat de wedstrijd uh, vanmiddag voor ons uh, volgen. Voordat we bij, uh, uh, bij je weggaan, nog even één vraag. Is uh, SV Zalve helemaal compleet vandaag? We uh, missen Nuitse Kostien en Puntwater door de schorsing. Uh, Koen Gielsen is ziek, die zit wel op de bank... Maar die valt alleen in uiterste noting. We hebben Leslie Daan op rechts buiten staan. Oliver Riva is weer terug. En Rico van de Burg staat weer rechts op zijn verwachte plekje. Oké, okay, nou dat valt we, altijd wel mee. Ja, jij gaat de wedstrijd voor ons vanmiddag volgen. En straks in het volgende ja. uur van dit programma komen we weer bij je terug, Jan. Dankjewel voor dit moment. Oké. Okay, als het maar is heb wel even. Ja, heel fijn. Dankjewel. Tot zometeen. Hoi. Hoi. Hoi. We gaan op naar drie uur met deze Say Something. my transgression still in my heart somewhere